Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander krijgt van diverse kanten positieve reacties op zijn excuses vanmiddag... bij de slavernijherdenking in het Oosterpark in Amsterdam. Hij vroeg ook om vergiffenis voor de rol die de Oranjes hebben gespeeld in de slavernijperiode. Nazaten van slaven zien het als erkenning van het leed van de zwarte gemeenschap. De koning vroeg mensen verder hun hart open te stellen voor de ander en te blijven herdenken. Eind vorig jaar bood premier Rutte namens de staat al excuses aan. De afvalbranche heeft problemen met het verwerken van in beslag genomen cilinders met laggas. Op 1 januari wordt het verbod van kracht op het bezit en de verkoop van recreatief lachgas. En sindsdien zijn 23.000 cilinders in beslag genomen. Die kunnen niet zomaar in de verbrandingsoven worden gegooid omdat ze kunnen ontploffen. SP-Kamerlid Renske Leijten verlaat na 17 jaar de Tweede Kamer. Ze wil weer terug naar de echte samenleving, zei ze... Leijten sprak in de Kamer vooral over de zorg... en was een van de blootleggers van het toeslagenschandaal. Dinsdag neemt Leijten officieel afscheid van de Tweede Kamer. Adam Yates heeft de eerste etappe van de Tour de France gewonnen. De Brit ontsnapte samen met zijn tweelingbroer Simon... in de laatste afdaling uit het peloton. Tot een sprint kwam het niet... want vlak voor de eindstreep in het Spaanse Bilbao... reed Adam Yates weg van zijn broer. Hij kwam als eerste over de finish en rijdt morgen in de gele trui. Een favoriet voor de eindzegen heeft vandaag al de Tour verlaten. De Spanjaard Enrique Mas kwam 20 kilometer voor de finish ten val en moest afstappen. Het weer, het is bewolkt. In het midden en het oosten valt er nog wat regen en motregen. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond trekt de regen het land uit en breekt in het westen af en toe de zon door. Morgen geregeld zon, op de meeste plaatsen droog en dan ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan nog steeds lange files in de buurt van Amsterdam. Onder andere op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en Knaupend De vertraging is daar nog drie kwartier. Op de A9 Diemen-Alkmaar tussen Knaupend Diemen en Amstelveen Stadshart. 13 kilometer rijdend verkeer en een kwartier extra reistijd. Op de a 10 de ring van Amsterdam, tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Sloten, richting de Koentunnel ook nog 25 minuten vertraging. En de andere kant op op de Ring Zuid, tussen Amsterdam over Amstel en knappend Watergraafsmeer ook nog een kwartier extra reistijd. En tot zover de ADD-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee. Zandvoort, een zomerhit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 Ah Waar is de liefde gebleven? Het heeft ons niet meegezeten. Ik zou het willen vergeten. Kan dat niet? Dime wat te doen. Dat het tijd om te gaan. Weet je dat Je bent genoeg Zoals je boze woorden die klinken zoet Het leven zonder jou, doe me helemaal nada Te digo que no De vacasione in Punta Cana, no In Parijs un fin de semana, no Si no estás conmigo, no quiero nada Want ik Ik te Pero sta voor je klaar 24-7. Alles wat ik heb zal ik aan je geven. Si quiere la luna voy en Si quiere venite Het maakt mij niet uit dat zij zien dat we wat van plan zijn. Oh. semana no, si no estás conmigo no quiero nada, want ik volg ni meer, ik volg ni meer. Nu zijn we hier met z'n tweeën, het heeft ons niet meegezeten, toch altijd samengebleven.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 zin punt enl zin meer heeft dan zal ik naast je staan ben je nooit alleen als het voor vluchten te laat is Mijn mooiste koel dat wij zijn Vrienden zijn in overvloed Geen getwijfel meer Ons liefde wint het keer op keer Ook al doet het zeer me, as <laughs> you please, girl, what is your name? Why come you from there? Why you know my name? Baby, as you please, girl, what is your name? Why come you from there? Why you know my name? Same for you, meer dan radio. is een plaatje Kom dan met mij Colinda, toen zeg nu ja Colinda Ik wou het alle dagen, dat jij hier kwam alvaren elkaar... Kom wie wil er met mij dansen, en hey, wie gaat er met me mee Naar de parelwitte stranden, aan zee... de Nederlandse zee Ja, beste Hollandse hits Ja, gezellig vet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 Who cares? But no one ever Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Voor jou, in het hoofd, in het hart. Horen Entertainment for jou. Kijk mij aan. Kijk me aan en zeg mij het is voorbij. Want zie jij niet. Het is niet ik of jij maar pijn. Je kunt denken het wordt beter.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 games in.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 Despedida para mi anders, was bang. Ik dat Ik wilde niet dat je Ik niet Luister het naar Entertainment for You. It's time. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So your melody will play on and on. with the best of all. I'll be lonely Je radio. You don't think of them as human You don't think of them at all You keep your mind on the money Keeping your eyes on the wall I'm your private dancer, a dancer for money Do what you want me to do I'm your private dancer, a dancer for money